Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel dansers die slachtoffer worden van grensoverschrijdend gedrag... durven geen melding te doen. Ze zijn bang om buitengesloten te worden en hun sociale netwerk kwijt te raken. In het danswereldje is het niet gebruikelijk om de vuile was buiten te hangen, zegt Kim. Zij is zelf danseres en vond dat er een onderzoek moest komen. Je hebt ook gewoon een groep die gewoon echt niet durven. Omdat ze gewoon hun baan kwijtraken, hun inkomen... Maar ook he, hun vrienden, hun familie. Kijk, als danser, meestal blijf je gewoon in de danssector dat je doodgaat. Dus je verliest alles. En dan is het ook bij heel veel mensen je inkomen. Om die zwijgcultuur te doorbreken moet het makkelijker worden om meldpunten en vertrouwenspersonen te vinden. En met die meldingen moet ook echt iets worden gedaan, zeggen onderzoekers. Een enorme drugsdump in Brabant. Bij het dorp Achtmaal zijn zo'n 350 grote vaten gevonden... waar heel waarschijnlijk drugsafval in zit. Waarschijnlijk zijn daardoor de grond en het grondwater verontreinigd. Wie de vaten heeft gedumpt is nog niet duidelijk. En de politie zoekt naar een man die gisteren bij een ruzie in Spijkenisse... twee jongens van 17 zou hebben neergestoken. De een raakte volgens een getuige gewond aan zijn gezicht... de ander aan zijn arm. En kinderboekenschrijver Mac van Gageldon kwam er in China bij een masterclass achter... dat hij daar veel beroemder is dan in Nederland. Zijn boeken zijn daar erg populair, mede omdat er in China zelf amper kinderboeken worden geschreven... En dus mocht hij aan studenten tekenles geven, waarbij ze als opdracht een blij konijn moesten tekenen. Dat ging ze niet makkelijk af. Ze kon het eigenlijk niet heel goed. Maar ik had ze een makkelijke oefening kunnen geven. Er is dus echt heel veel talent natuurlijk in China. Maar één, ze hebben geen traditie op het gebied van het maken van kinderboeken. En twee, die emotie, ja, dat, is, dat is dan toch iets wat in je moet zitten. Om dat eruit te laten komen, om dat in je tekening te leggen.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 Voor heeft het voor de westkust. Dit is ze.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 Dan gaat dat voorlopig nog even door. Robert Hoijveld zit hier ook. Wat is jouw taak bij... Nou, het podiumgedeelte verzorgen we eigenlijk na het Amstinggenootschap. Dan gaat het feest echt los. Dan zullen dj's staan gedurende de dag onder andere. De bekendste dj, misschien wel Lady Mix in dit geval. Zij staat er een aantal keren. Ze geeft ook een gratis workshop binnenin het pluspunt onder andere. En ik zal zelf ook een aantal keren die dag draaien. En we ook natuurlijk de acten. Marol en, uh, ze Maro en Daan. Marol en Daan, inderdaad. Die komen even zingen. Uh, en een hoofdact is natuurlijk Brace. Wie is Marol en Daan? Ja, ik kan dat wel vertellen. Ik kan het best vertellen, ja. Heel terug, tijdens het dorpsomroepersconcours. hebben zij uh, bijna tien jaar geleden opgetreden. Ja. Van uh, al heel lang geleden. Wat toen wat ik toen organiseerde in het uh, muziekpavioentje. Uh, maar dat was vooral moraal die dat deed. En Daan is er later bijgekomen. Hij is een gitarist. Ja. Een hey, um, vol programma.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 die dan uh, die de plekken... Die, uh, die afgesloten zijn... en waar niet geparkeerd mag worden... is de Vlamingstraat. Uh, gewoon de buitenranden van de Vlemingstraat En bij de parkeerhaven van de Blauwe Flat... mag wel geparkeerd worden, maar je kan niet weg. Ah, okay. Dus dat is wel uh, belangrijk. En natuurlijk, Vlemingplein niet uh, is afgesloten. We hebben het zoveel mogelijk kunnen, uh, kunnen beperken. Maar... Uh, zijn er vragen over, kunnen mensen gewoon even... een e-mailtje sturen. Hé hey Roy, Zon uh, van Noord is eigenlijk... Uh, hoor je wel eens, het hangt er een beetje bij. Hè? Ja? Dus het is wel goed dat er... Uh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 Want het was een heel klein idee wat echt heel erg groot is. Mede ook door Robert natuurlijk. We gingen naar buiten met het buurtfeest. Wat een beetje de bedoeling was. En Robert was een van de eersten. Die mailtjes stuurde van nou ik wil graag met mijn bedrijf samenwerken. Nou ja, dat is ook gewoon een hele leuke samenwerking geworden. Tuurlijk, hartstikke ja. leuk. Ja. Die, um...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 Gesproken van goh, ik heb gehoord dat jullie het horen hebben. Hartstikke leuk, ik kom langs. Ja, leuk. En Noord, dat... Noord is natuurlijk, daar wonen eigenlijk de meeste zandvoortes. Ja, de, de meeste aantal inwoners, inderdaad, ja. van het hele dorp. Dat klopt. Van oh, in wijk groot. De... Zeker, en deze wijk staat natuurlijk ook.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 Af en toe in Noord en ja. Ja, daar kom je natuurlijk niet verder dan het Vleemingplein uh, mm -hmm. en dan loop je daar een rondje bij de Broemenboer en noem het maar op. Ja.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 Okay, je bent niet alleen in die wijk. Je kan je hulp zoeken met, door middel van elke informatiemarkt die er is. Met alle vrijwilligersbedrijven die er zijn en instanties die er zijn. Dat je je hulp kan zoeken, ook onder andere. Ja. En wat je wel met dit evenement proberen wij in ieder geval de mensen te gaan bereiken. Elkaar meer te gaan opzoeken. En hopelijk ook dat dit tot misschien een meermaals evenement. Kleinschaliger misschien, kleinere edities. kan zijn dat mensen hierop weer andere mensen weer inspireert om misschien zelf ook iets te gaan organiseren. Ja. Uh, uh, als mensen nou dit horen en denken van nou ik wil toch wel uh, uh, wat vrijwilligerswerk doen op die dag volgende week zaterdag... Uh, ...hoe ja, kunnen ze voor, jou bereiken Roy? Voor, voor alle informatie kunnen ze ons bereiken via info.zandfordinsite.nl hm. uh, We hebben ook op onze website een hele mooie evenementpagina aangemaakt... ...en dat is zandfordinsite.nl slash...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 Ja. Uh, moet je je dan opgeven, inschrijven... Of, of ga je gewoon naar een hokje toe en zeggen van, ik wil graag meedoen. Ah. Want al die activiteiten... zijn ja. uh, uh, een soort van los. Ja. Ja. Uh, moet je je inschrijven of aanmelden? Nou, er zijn maar een paar elementen... waar echt ingeschreven moet worden. Dat is de kofferbakmarkt. Dat is ja, dat is logisch. De, uh, ja, de, ja, de, de, de workshops met DJ Lady Mix... of uh, Connie Lodewijk met dansen. Uh, en Panna En Panna Knockout kan fysiek ingeschreven worden. En uh, dat is om... Uh, 1 op het basketbalveld. Dan ga je daar naartoe? Dan ga je daar naartoe ja. en dan hebben we een half uurtje voordat het begint, want het begint om, uh, om 1 uur begint het. En uh, daar kan je dan inschrijven om half, uh, half 1. En voor die andere? Uh... En daarvoor kan je inschrijven via info okay, Dus als men het, uh, men het programma leest en het komt, staat heel goed in de Zandvoortse krant, dan kan men daar uh, op inschrijven. Ja. Uh, is dat voor jou Hans? Nou ja, ik denk wel dat we even gaan kijken. Ja. Ik vind het een hele goede zaak dat er is op het noord uh, meer gaat gebeuren.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 Dus, uh, nou ja, ja, veel plezier en Hans komt kijken. Absoluut, ja, ik, ja, ja, is, jij toch ook bent, of niet? het ligt aan of ik bij de ja, karen kom. Je weet waar het is, hè, he, Noord? <laughs> ik weet Noord. zeker waar <laughs> het is. Dank je wel. Bedankt, mannen, en een goed weekend. Yes. Zo. Thank you.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 Verder hebben we weinig uitwijkmogelijkheden ja, dat lijkt me en uitbreidingsmogelijkheden en uh, uitbreidingsmogelijkheden. Je had daar vorig jaar ook, denk ik, twee of drie voetdruks aan de kant van, van Zandvoort op, toch? Ja. En wil je nu nog verder naar Zandvoort? Ja, we proberen nog ietsje verder, als dat nodig is... Uh... Ik moet zeggen, de foodtrucks die zijn weer aardig geboekt overal. We vallen gelijk dit jaar met... We hebben gekeken of we niet confronteren met Formule 1. want Omdat wij in de middag al van start willen, heeft dat mensen tegengehouden om naar de plein te komen. Alleen nu zitten het qua foodtrucks weer gelijk met volgens mij de vierdaagse...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 Maar je moest allemaal nog langs gaan, of niet? Nou, we, nee, we zijn een aantal langs geweest. al, ja. uh, En we hebben ook al wat toezeggingen uh, ja. gekregen op de mail. Uh, maar het kan altijd beter. Uh, het moet zelfs nog beter. Wat, uh, wat, wat zou dat kosten dan voor de ja, ondernemers? Wat krijg je ervoor? Nou, luister. We hebben uh, drie soorten pakketten samengesteld. Uh, en...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 een uh, economy-class, een uh, business-class en een first-class pakket. En dat varieert, of dat loopt op van 500 sponsorpakket tot 1500. Ja. 500.000, 1500. En wat krijg je daarvoor? Dan krijg je natuurlijk ook een tegoed op de pasjes die wij weer gaan gebruiken. Net als vorig jaar. En, uh, nou ja, goed, dan krijg je ook de nodige aandacht op de website. In de evenementenkrant. Uitgebreid. Is dat. Uh, Zo'n pas is dat persoonlijk? Of, uh, uh, nee, het pasje is gewoon het uh, bestedingspasje. De, de, de, want je zeg maar, de. de de, de creditcard die je, die je bij entree krijgt, iedere bezoeker, die hem zelf opwaarderen. En alleen voor de sponsors staat er al een te goed op. Uh, Oké, okay. dat was vorig jaar uh, uh, mompel, mompel. Ja. Maar aan het eind was iedereen het geweldig. Dat klopt. Wij hebben natuurlijk altijd. Een...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 Wij hebben dit pasje, dat was nieuw overigens, dus voor ons was het ook een beetje een, een gok. Maar we hadden er alle vertrouwen in en het is helemaal goed gelopen. Op maandagmiddag had iedereen nee, die zijn banknummer had opgegeven op het, bij de opwaardering had ook het geld binnen. Geld, ja. Ja. En, en, en wat er overblijft op die pas, die, dat kun je nog terugkrijgen ook, geloof ik, hè? Toch? Ja, dat, wordt, ja. dat wordt automatisch. Ja, automatisch, zo. nou perfect. Ja, ja, op aanraden van ja, we hebben het toen over gesproken. Gewoon geld erop gezet en ja. gebruikt hier, daar, heerlijk gegeten. Ja. En ond, ond, de toezegging was dat het gestort zou worden. Maandag had ik geld terug. Ja, klopt. Ja, geweldig. Dus, ja, ja, het, een... het had in het begin wel een beetje mompel, mompel gehalten, maar uiteindelijk. Er sprak heel veel tevreden mensen erover. Klopt, we hebben ook van meerdere uh, organisatoren uh, de vraag gekregen waar wij dat hebben ondergebracht. Ah. En uh, Want die wilden dat ook gaan doen. Ja, het is de meest eerlijke het Ideaal. ideaal. Ja. Ja, jij organiseert het niet alleen, denk ik, Edwin. Maar, uh, wie zijn er nog meer bij betrokken? We doen het weer met z'n drieën, net als vorig jaar. Met, uh, met Bas Lemmer, uh, Lammers en, uh, en Sean Swiers. Ah. Oké, okay, dus hetzelfde uh, uh, ploeg. uh, ploegje. Ja. Ja, uh, uh, uh, Diezelfde ploeg heeft ook heel veel handjes, hè? Dat klopt, ja. Ja, nee, dat klopt. Ja. En wat, wat hebben jullie nou geleerd van, die, van, die, van, die, van vorig jaar, zeg maar? Was er wat fout gegaan of uh, wat beter uh, zou kunnen? Nou, we hebben wel. Nou, het valt op zich nog wel mee, of het algemeen. Ja, we hebben, het belangrijkste is ook het weer. Hè. En we hebben ja, het weer natuurlijk verleden jaar geweldig meegemaakt. Ja, dat was mooi. Dus in die zin. Uh, en, en tuurlijk zijn er wat dingetjes die, die we hebben moeten verbeteren, ah. uh, waaronder het aantal mensen. Uh, omdat het toch lange dagen zijn. Nu wordt het nog wat langer. Worden er dagen nog wat langer, dus dan moet je toch meer gaan variëren en meer gaan wisselen met ploegen. Ligt dat, dat geldt natuurlijk ook voor degene die in die voetdruk staat.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 En we hebben wat uh, street uh, acts weer, net als vorig jaar. Ook getint op het Frans. En later op de avond willen we ook. En we hebben de Dans. De dans uh, Groep. Dance Academy. Oh, die, Dance die Academy, die ook, ja. Uh, ja, oh ja. Wat Franse dansen gaat, uh, gaat vertonen. Ja, perfect. Hey, dat is uh, Peru. Uh, maar heeft natuurlijk geen uh, voetdruk.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 dat er ook wat tentjes uh, opgebouwd werden. Maar dat is, dus, dat is dus iets wat we geleerd hebben dat niet de bedoeling is. Nee, maar goed. Uh, dus zoals Ben zegt met Maroudi, die, geen, geen, geen... Nou, die zullen dan met een voetdrukje komen. Ja, ja, die gaan die huren. die kunnen ze huren. huren. Ja, we, we hebben heel lang geleden eens zoiets geprobeerd, en of tenminste geïnformeerd. Maar je kan gewoon een lege voetdruk huren. Ja, dat klopt. Dat klopt. En die, wat je ermee doet, ja, je moet hem gewoon inleveren. Ja. Hm. ja. Dus dat, dat zou het idee kunnen zijn. Nou, uh, verleden jaar hebben we Vietnam uh, hier uh, gehad. En die, uh, die heeft is ook een voetstukje gehuurd. Ja, die is dat kan natuurlijk. En die, ja, nou, ja. die belde al uh, daags na het evenement. Ik kom volgend jaar weer. Ja, ja. <laughs> ja die draaien wel goed voor het het mee. Zuid -Amerika over, of nee, zo. Nee, nee, nee. Het is ook echt een Vietnamese vrouwtje uh, ja. die het uh, regelt. Wordt, dit, wordt uh, dit evenement, wat jullie nu organiseren, in meer gemeenten ja. gedaan? Nou ja, Op deze manier? Dat zie je overal. Ja, uiteraard. Uh, het landenthema uh, heb ik nog niet eerder gezien. Nee. Uh, maar het. het ja, kost... Ben je wel eens bij de Westergasfabriek geweest? Ja. Dat staan ook geweldige bronne dingen allemaal. Ja, bronnende keukens, ja. ja Oké, ja, ja. Ja, Park doet het ook, hè?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 Wat heel leuk sfeertje. Ja, ja. We, hebben, we hebben overigens gezocht dit jaar naar een andere locatie. Niet doen. Toen zijn we in eerste instantie bij uh, de of zo. Ja, uh, helemaal achteraan, waar uh, PC uit ja, terrein daarnaast. Dat werkt niet, denk ik. maar dat ligt wat ons betreft denk ik te ver uit, uit het ja. te loop. En dan uit. komt raar het c dus helemaal geen ruimte meer. Ook zo. dat. <laughs> <Nee>. <laughs> je je ja, schiet een dan, hoor, al lekker al van, van tevoren. in. Ja. Uh, net als uh, uh,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 5 meter. Nou, reken maar uit. Als wij dat aan twee kanten moeten doen, dan staan de voetdrukstegel tegen elkaar zo'n ja. beetje. Ja. Dus het is het 5 meter geworden? Dat drie was. Ja, het is 5 meter. Ja, okay. of, ja, als er, nou, dat heeft te maken met frituur of grillen of. Uh, yeah. Ja, aan de andere kant als je het veel groter wil, dan heb je ook veel meer kosten natuurlijk. Hè. Meer toiletblokken en ja, op. Ja, dat klopt, dat klopt. Dus uh, ja, ik denk voor zon voor dit een prachtige locatie, is toch? Dat het... gasthuisplein. Ja. Qua gezelligheid is dit natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, Wat Edwin zegt. Is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 Ja, en je kan ook niet te ver. de Zware straat ingaan, omdat je dan bij IJsselander Zondvoort zit. En die wil natuurlijk op vrijdag en zaterdag ook zo'n omzet draaien. Er is nog een mooi parkeerterreintje erachter. Ja, dat wel. gebruiken we ook al. Maar die hebben we zelf nodig. Je zit natuurlijk ook met afval en afvoer en kantoor en ebo post Ja, dat moet je toch... Moet je ook ruimte voor. Ja, natuurlijk tuurlijk. Nou, ik ben zeer benieuwd. Jij gaat heen, Ben. Zeker, zeker. Ja, nee, je bent er ook wel bij hoor. Ik, ik, heerlijk, uh, ja. ik vond het een geweldig evenement vorig ja. jaar ook. Nou, we gaan zeker uh, overdag, maar ook uh, in de avonden gaan we een, gaan we een leuk feestje. Ja, hartstikke leuk. Ja, ik kan dus gewoon, ik, ik ga eerst lunchen en dan ga ik naar huis en dan kom ik later terug. Ja, nee, dat, dat kan natuurlijk. Jij hoeft niet zo ver te lopen dan. Kan nee, ja, ja, jij natuurlijk. ook niet? Nee, ik ook niet. Nee, trouwens, de Alpenstraat nee, hier niet. Nee, ja, nou. nee, dat is, dat is waar. We <laughs> mogen we je hartelijk bedanken voor je komst. Uh, of je Ach, moet dan. nog iets zeggen van uh, dit ben, ben ik nog kwijt. Oh, ja.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 uh, en daar staan ook alle sponsormogelijkheden op. En, ja. uh, en, uh, mooie website. We mooie gezien. website. Ja. Ik zeg... Uh, Doen. Doen. Doen. <laughs> het is een hartstikke bedankt. Ik wens je nog een heel goed weekend. En uh, alvast Dankjewel. veel succes met de voorbereidingen verder Dankjewel. voor uh, het en, uh, mooie festival. Voor de, voor de... Graag gedaan. Ja. Oké. Okay. We hebben muziek weer geloof ik. Ja. Uh, Blackbird. Klopt dat? Down, down, down. Down, down, down. Zo so, ja. Yeah.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 Ze vormen samen een pianoduo, maar ze delen meer dan muziek, want sinds een paar maanden hebben ze ook een babytje. Maar ja, je zegt zeven, maar Elvira Buree begon al toen ze zes was. Zes, ja, die begon. Dus ook dat was aan de jonge, aan kant, absoluut. En ja, wat ze nou spelen is een zeer uitgebreid programma. En soms zie je die namen staan een keer. Wat zit daar natuurlijk achter? Maar Johann Sebastian Bach, ja, dat is dat dat. Dat is zo'n ontzettend bekend stuk. En daar openen ze mee Claude Bussy, de Petit Suite. Ja, Muzorski die heeft een heel concert geschreven over het bezoeken van een tentoonstelling.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 Dan heeft dus Dimitroef een hele uitgebreide pianolespraktijk in Assen. Mm -hmm. Dus mensen in, uh, die dit horen en in de buurt van Assen wonen, schroom niet en gaan naar hem toe, heb pianoles. Mm. En uh, Elvira geeft dus uh, les, hoe heet het daar ook weer, Ooststellingenwerf. Uh. Dat is in Friesland. Ja, dat, ben... ja, ja. dat is een hele bekende <laughs> plaats, hè. Als Als je ook... flabbeleer, flabbeleer worden. Ja, ja, ja. Maar ze geven zelf pianoles, dat is ze wel leuk. Ze geven zelf pianoles, ja. ja.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 Eén dag per week mag hier gehuurd worden voor concerten. Ze dus zegt, dus ik zou twee zaaltjes elke dag Vol, kunnen vullen. Dus dus hoe vaak ik gevraagd word voor optredens. Juist ook kleine podia. Hoe moeilijk het is dit om dit te vinden. Maar als je die, dat aanbod hebt. hè? Ja. En, uh, jullie willen ook kwaliteit. Absoluut. Je, uh, luisteren en dan zeggen, ja. joh, ja. wordt het niet.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 Dat kan soms heel raar klinken. Maar dat heeft er niet mee te maken met wat ik hoor. Maar, -maar ik wat weet wat gebeurt. ik hier ja, doe. Ja. Klinkt daar. Ja. Heb je het over 50 meter verderop? Ja. Daar klinkt dat zo. Mm -hmm. En daar is niet iedere is daar op berekend. En ja, die is lekker met zichzelf bezig. Ja, die hebben daar die ervaring niet in. Nee, nou, je moet het wel kunnen spelen zoals het hoort. Dat is met, met voor wie het speelt. Ja, dat is dus zeker zo. Ja. Maar wij hebben hier dus een akoestiek. Die is dus heel geschikt voor kamermuziek. Laat ja. ik het zo maar Mooi. zeggen. En jullie hebben een vrij.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 ...aan nakomenschap te komen. Want we zijn op het toegemaakt weer heel hevig bezig... ...met muziek in de klas. Ja, dus op de, ja, de, de basisscholen. Ja, ja. Zijn we met een project bezig. Dat eerste...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 Ja, lokaal, ja, ja. ja. De wereld is voor ons toch te groot. Ja, nee, dat is maar... We, we beperken ons als je behalen komt, wordt het al een stuk groter, hè? Ja, ja, ja. Dus. Nee, maar het is, een, het is een goed initiatief natuurlijk... om kinderen ja, wel. in contact te brengen met, ja, uh, met muziek. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, jullie zijn al bezig voor 24 en 25? Ja, zeker, dus... ja.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 van Toos ja. uh, Toosbergen en uh, Peter Trompen, Ja, geweldig. Ja, uh, en de, ik blijf zeggen dat ik het, zo het gaat. grootste respect Ja, geloof ik. deze twee mensen die gezamenlijk hebben dat wel wat neergezet, dat je je zeggen. neergezet ja. en dat jaren hebben kunnen volgen. Ja, ja, perfect. En, uh, en wij zorgen voor een waardige opvolging. Ja, en jullie houden het ook jaren voor waarschijnlijk. Ja, ja, wij gaan hier wij ervoor. Dat denk ik ook hè, ja. Ja. Goed dus Ben, ik denk merend, dat het, Sorry, even. ja natuurlijk dat dat mag. 21 mei, morgenmiddag. Ja.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 Heel mooi. Ah, ja, ja, gaan ja, gaan uh, kom, kom zou ik zeggen. Ja, en er is, er is nog plek, neem ik aan. Ja. je moet er wel op tijd bij zijn. Ja, je moet er wel op tijd bij, bij zijn. zijn ja. uh, Willem, mag ik jou hartelijk danken? Want uh, wellicht kom je volgende we maand weer, ik, hè? Om uh, wat te vertellen over graag. het nieuwe concert. Ik kom altijd even wat... Ja, even buurt. Uh, ik heb altijd wel een sterk verhaal in petto. Uh, absoluut, ik kan ja. helemaal goed vertellen wat dat betreft. Hartelijk dank een heel goed weekend. Heel, en uh, succes met het concert morgen. Dank je wel. Ja, dank je wel. We gaan er uit zo uh, uh, met muziek nog. Ja, we gaan uh, even kijken wat we dan uh, gaan krijgen. Uh, Only Girl, klopt van Stefan Sanchez. Tot in het tweede uur.